van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Bijna 5% van alle patiënten die in een ziekenhuis antibiotica krijgen voorgeschreven, krijgt deze middelen ten onrechte. Blijkt uit een promotieonderzoek van het infectiespecialiste Willemsen van het Amphia ziekenhuis in Breda. Steeds onderzoek in een kleine twintig ziekenhuizen en die blijken lang niet allemaal de richtlijnen voor het gebruik van antibiotica na te leven. Daarbij zijn de verschillen tussen de ziekenhuizen onderling erg groot. In het slechts presterende ziekenhuis was het voorschrijven van antibiotica in ruim 30% van de gevallen onterecht. Bij veelvuldig gebruik van antibiotica worden bacteriën resistent waardoor de medicijnen niet meer helpen. In Huizen heeft vannacht brand gewoed in een basisschool. Het gebouw is volledig afgebrand en de 260 leerlingen van de school hebben de rest van de week vrijgekregen. Omdat de school midden in een woonwijk ligt, moeten 22 omwonenden korte tijd hun huis uit. Ze werden door de gemeente opgevangen. Waardoor de brand in de school in Huizen is ontstaan, is niet duidelijk. Direct na de vorming van een nieuw kabinet zullen de Amerikaanse regering en de NAVO contact opnemen... om te praten over een nieuwe Nederlandse bijdrage aan de oorlog in Afghanistan.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 PvdA, SP GroenLinks en D66 werken aan een tegenbegroting. Financieel woordvoerder Plasterk van de PvdA zei in het programma Met het oog op morgen... dat de partijen een sociaal alternatief opstellen voor de ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen... die het dimissionaire kabinet wil doorvoeren. SP-leider Roemer heeft goede hoop dat de vier partijen eruit komen. Het weer, zonnig, in de middag wat stapelwolken, maar het blijft droog bij een graad of 22. Dit was het.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 place where they open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 Que una een mujer cambió mi suerte, een vrouw, de heb een vrouw. Ik heb een vrouw, ik heb een la ik heb een Ik heb la. vrouw, ik le ik la, een vrouw. Ik heb een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 De mis amores, 30 milas, que hiciste que no puedo conformarme sin poderte contestar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, ¿por qué conseguirás que no te nombre nunca más? Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Llegaron ganó con decir que una mujer cambió mi suerte. Se la ranelì, che la Jesse fa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin una mujer cambió mi suerte Oh, oh.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 Board! me.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 Die FM met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zamvoort en Zomerits. Zomer